Dat de rente over de investeringen wordt bepaald op één dekkend dienen te zijn. Het college op bladzijde zeven op termijn een lastenverlichting niet uitsluit. Nou, dan ligt uh, een lastenverlichting als uh, blijkt dat ze meer de kosten uh, zijn uh, voor de hand. De onduidelijkheid over die BBV, eh, want er komen nog nadere richtlijnen vanuit het ministerie, op dit moment lastenverlichting in de weg staat. Eh, wij willen wel het college oproepen, omdat het voor ons belangrijk is dat we kostendekend blijven werken. En daar kunnen we dan over discussiëren wat we daar eh, als politiek mee gaan doen. Te bekijken vragen wij van het college of de lasten... Op korte termijn kunnen worden verlicht op basis van de nieuwe BBV. met betrekking tot de kostendekkendheid van de riooltarieven. Dus wij, dit is geen algemene of geen algehele lastenverlichting waar we een nieuwe dekking voor, uh, voor zoeken. Dit heeft te maken met de dekking van de riooltarieven, waar volgens ons, en uh, daar waar de vraag op gebaseerd, ruimte in zit. En we vragen het college om daar onderzoek naar te doen. Dit is de motie. Dank u wel, uh, meneer Mertens. Mevrouw Gurensson. Ja, voorzitter, ik heb een vraag ter verduidelijking op ja. dat punt. Ja, Want um, in mijn optiek is het zo dat de, de riooltarieven maximaal kostendekkend mogen zijn. Dus als ze niet kostendekkend zijn, is dat een, een keuze daaromtrend. Maar in mijn optiek is het ook zo dat de BBV dat gewoon toelaat. Dus wat is de onduidelijkheid in de BBV die dit niet toestaat? Meneer Mertens. Ik kom, erop, ik kom erop terug op tweede termijn. Dank u wel. Dank u wel meneer Mechtes. Meneer Tone, u had ook een vraag, dezelfde vraag. Ja, ik, had, ik had dezelfde vraag voorzitter, dus uh, graag een uitleg voor die onduidelijkheid. Dank u wel meneer Mertens komt erop terug. Andere nog? Nee, dan gaan wij uh, verder. Mevrouw Geurenson. Dank u voorzitter. Um, We hebben een drietal moties. En um, ook al aangekondigd in de commissie. En de eerste betreft motie behoud Zwarte Veld. Uh, Constateerend dat in de oorspronkelijke plannen voor de ontwikkeling van het LDC, locatie Koningsstraat, uh, de zogeheten voormalige rug- en ruggewoningen, sprake was van de tweede openbare parkeergarage. En de gemeenteraad in, 2000, in juni 2012 heeft besloten af te zien van deze parkeergarage. Overwegend dat parkeerterrein het zwarte veld een belangrijke functie heeft als parkeerplaats voor de omliggende wijken. De parkeerdruk in de wijken rondom het parkeerterrein het zwarte veld hoog is. Er geen zicht is op realisatie van nieuwe parkeerplaatsen in deze wijken. En het gezien deze achtergrond onwenselijk zou zijn het zwarte veld is schrappen als parkeergelegenheid. Roept het college van BNW op, op parkeerterrein het zwarte veld met minimaal het huidige aantal parkeerplaatsen te behouden als parkeergelegenheid. Dat is motie 1. Motie 2 heeft te maken met het draagvlak voor het uh, innovatiefonds. Uh, daar verwijst u naar in uh, uw stuk. Normaal gesproken is het zo dat op het moment... en meneer Demmers die heeft het er al vaak over gehad... over een bedrijfsinvesteringszone als je dat zou willen instellen... en je kan dit feitelijk, zou je zien, het gaat er nu in de vorm van reclamebelasting... in ieder geval bij een bedrijfsinvesteringszone is het uh, noodzakelijk dat je vooraf... ...een draagvlakmeting uh, moet houden bij de ondernemers. Zo'n draagvlakmeting behelst dat minimaal 50% van de ondernemers een stem dient uit te brengen. 50% van de uitgebrachte stemmen, daarvan dient twee derde voor te zijn. En die uh, 50% van de uitgebrachte stemmen dient minimaal uh, de helft van zeg maar, de voswaarde van al die uh, bedrijven te vertegenwoordigen. Dat in achtnemende en gelet we op het feit dat u voornemens bent een innovatiefonds in te stellen... dat voor de helft gevuld wordt vanuit bijdrage van de ondernemers. Deze ondernemersbijdrage verplicht is voor alle ondernemers. En het college ook stelt dat ondernemers en gemeenten willen participeren in dit fonds. Overwegen dat op dit moment onduidelijk is hoe groot het draagvlak onder de ondernemers daadwerkelijk is... Het invoeren van een nieuwe belasting zonder draagvlak onwenselijk zou zijn. Er worden met dit fonds vergelijkbare bedrijfsinvesteringszone, BIS, duidelijk wettelijke regels zijn hoe het draagvlak ondernemers, onder ondernemers gemeten dient te worden. Die regels onder andere inhouden dat minimaal 50% wat ik al zei, van de betrokken ondernemers moet reageren op een enquête. En dat minimaal 66% van die ingevulde enquêtes. Positief moet zijn, met daarbij de opmerking dat minimaal 50% van de betrokken boswaarden vertegenwoordigen. Roept het college van BW op het innovatiefonds pas in te stellen nadat een draagvlakmeting in de geest van BIS heeft uitgewezen, uitgewezen dat er onder ondernemers draagvlak bestaat en gaat over tot de orde van de vergadering. En tot slot, voorzitter, uh, een motie uh, raadzaal. Dat is een aantal malen uh, aan de orde geweest in het uh, presidium. Op dit moment hebben we wel een nieuw geluidssysteem, maar ontbreekt een camerasysteem. En constateren dat het op dit moment straks mogelijk is... de raads- en commissievergaderingen op afstand via een audioverbinding te volgen. Er in de voorjaarsnota geen extra kosten zijn opgenomen om een camerasysteem voor in de raadstaal aan te schaffen. Een inventarisatie door de griffier heeft uitgewezen dat de meerderheid van de fractievoorzitters... die ook een raadsmeerderheid vertegenwoordigen voorstander is van een dergelijk systeem. De schriftelijke informatie bij de inventarisatie leert dat aanschaf van het systeem circa 20.000 euro kost en dat er hierbij structurele extra kosten komen ter hoogte van circa 5.000 tot 10.000 euro op jaarbasis, en dat is afhankelijk van het aantal raads en commissievergaderingen. Overwegende dat communicatie volgens expert voor een groot deel bestaat uit non-verbale aspecten als lichaamshouding en gebaren, luisteraars naar Zandvoortse debatten al dus een substantieel deel van het debat missen, roept het college van BMW op in de begroting 2017 financiële ruimte te vinden voor de aanschaf en jaarlijks kosten voor uitzending en verwerking van de videoweergave van de Zandvoortse raads- en commissievergaderingen en gaat over tot orde van de vergadering. Dank u wel voorzitter. Dank u wel, mevrouw Geurenson. Iemand behoeft aan een vraag ter verduidelijking voor deze drie moties? Ik heb u even de gelegenheid gegeven ze allemaal voor te dragen. Meneer Kransberg: uh, Het gaat uh, wat die camera betreft ook natuurlijk over de bediening en uh, het hebben van een uitzending. Uh, is er overleg geweest met ZFM in deze? Mevrouw Geurenson. Uh, voorzitter, het gaat natuurlijk ook om uitzending. Uh, we kunnen uitzenden gewoon via de website van de gemeente, www.standvoort.nl. Daar zou dan ook de videoverbinding kunnen zijn. En als u uh, vraagt aan de voorzitter van CFM of daar op termijn mogelijkheid zou zijn... ...tot het, uh, uh, van, uh, het uitzenden van uh, tv-uitzendingen, uh, uh, zou ik zeggen, bel haar even op. Dank u wel. Meneer Kroonsberg, dat was uw vraag. Anderen niet. Dan zijn we in de eerste termijn en heeft het college het woord. En ik hoor een van de portefeuillehouders een schorsing vragen van het college. En ik stel voor, portefeuillehouder, tien minuten. Ik schors voor tien minuten. We'll be But then is the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 Met flink veel glas dan kun je zien hoe of het bankstel staat bij Mien. En de dress maar met plastic roosje. En langs het tuinpad van mijn vader zag ik de hoge bomen staan. Ik was een kind en wist niet beter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 de bomen nog zacht staan. Ik was een kind. Hoe kon ik weten dat dat voor goed voorbij zou gaan? Ik open de gestartte vergadering op het verzoek van het college. En ik geef geven in eerste termijn het woord aan de portefeuillehouder Financiën, Wethouder Bluis. Wethouder Bluis. Dank u wel. Uh, ja, We kunnen het direct overgaan om ons uh, bespreken van de abonnementen en de moties. Uh, er zijn een aantal die ik behandel en een aantal die dat mijn collega's behandelen. Uh, ik begin bij uh, motiebehoud uh, Zwarte Veld. Uh, Zoals u weet, volgens mij heb ik dat in de commissievergadering uh, ook verteld uh, wat het uitgangspunt is, wat tot nu toe in het LDC is uh, vastgelegd. Uh, daar, wij zijn aan het kijken naar. Uh, er zijn, worden parkeeronderzoeken worden er nu gedaan. Er wordt aan die plannen gewerkt. Dus wij komen bij u terug met met voor, voorstellen. Dat de parkeerdruk wordt daar gemeten. Uh, er wordt natuurlijk ook gekeken naar hoe de LDC garage. Verder zich ontwikkelt. Dus wij komen daarop terug. Dus wij, ja, wij hebben op, op dit moment geen behoefte aan die motie... in, in die zin. Maar er komen parkeertellingen. En als bijvoorbeeld blijkt dat er problemen zijn ten aanzien van het parkeer. En dan zal er waarschijnlijk dan een heroverweging moeten komen. Maar we willen eerst de onderzoeken afwachten. Dus het is aan u wat u met uw motie doet. Wij zeggen wij hebben hem niet nodig, want wij gaan het onderzoeken. Het is ons natuurlijk ook bekend dat daar een discussie over is. Dus er wordt bij de verdere uitwerking van de plannen wordt er wel naar gekeken. Dus ik, wij laten het over aan u hoe u daar verder mee omgaat. Maar wij hebben op zich hebben we geen motie nodig om verder te gaan... om te kijken hoe het met de parkeerdruk zit in die omgeving... en wat er met het zwarte veld dient gebeuren. Um, dan ga ik naar... De motie... Even kijken wat ik eerst zal doen. Uh, de, kosten, de mogelijke lastenverlichting in 2017. Motie van CDA Openzet en de oudere partij. Uh, de motie vraagt eigenlijk uh, van... Goh, de, de rentestand is laag. U gaat met een lagere rente rekenen. U, u schrijft iets over van besluit... Lastenverlichting niet uit. Dus je zegt van goh, dan is het wel heel verstandig... Dat om naar die kostendekkendheid van die riooltarieven te kijken. En, en of daar wat in zit. Voor, voor ons, als we dat zouden doen... is dat een neutraal verhaal. Maar het kan wel lastenverlichting... misschien wel verzwaring opleveren zelfs. Hè, als je dat herberekent allemaal. Nou, daarbij komt inderdaad de problematiek van de BBV. Want in de BBV is uh, nu opgenomen dat de, de, kost, de kostendekkendheid opnieuw berekend moet worden omdat met name de overheidkosten van de ambtelijke organisaties opnieuw moeten worden doorgerekend in alle tarieven. Dat is een uh, gigantische behoorlijke operatie die operatie staat, uh, staat gepland uh, voor, voor na de begroting om, die, om dat te effectueren en dan op dat moment komen er dus opnieuw de tarieven uit en de effecten van de rente kunnen daar een effect in zijn. Maar er kunnen ook andere effecten vanuit, de, vanuit met name die overheidkosten optreden. Er, vind, er komt meer transparantie over de overheidkosten. Dus wat dat betreft hebben wij de, de motie niet nodig. Maar wij gaan er naar kijken. We weten dat de, de rentestand daalt. Dus wij zullen die heroverweging maken. Um, dan ga ik door naar de motie... ...van de Partij van de Arbeid... ...en dat gaat met name over... ...die algemene reserve... Het ...abonnement, Abonnement, sorry... ...van die algemene reserve... ...om die op uh, 6, uh, 6 miljoen te stellen... ...en ook... Uh, u ...dat neem ik dan meteen mee... ...van goh, ja maar... Uh, ...van hoe zit dat dan ook weer in relatie... ...tot wat we gaan doen... ...de bedoeling is dat we met een strategische... ...nota komen over, over, over wat we gaan investeren... Uh, we constateren ook dat er in de, de voorjaarsnota uh, een aantal projecten staan die we nog moeten, moeten uitvoeren. Dat er risico's zitten op, uh, op een aantal van die projecten. Uh, wij zijn niet in staat ge geweest om dat voor de zomer af te ronden en al helemaal niet voor de, voor de, voor de voorjaarsnota. Dus dus wij zijn nog zoekende naar wat daarmee gaat gebeuren. Ook staan er een aantal PM-posten benoemd die nog ingevuld dienen te worden. Dus inderdaad, iemand zei van het is nu te vroeg om dat op 6 miljoen te zetten. De andere discussie van ja, maar het is beter om een percentage van het balans totaal te nemen. In de landen is bijvoorbeeld inderdaad gebruikelijk als je risicoprofiel laag is dan zou je met 5% kunnen rekenen. Als je eh, middelmatig hebt, is het 10%. Nou, dan zit je ongeveer op die 5 miljoen. En als het hoog is, neem je 5%. Dat is een afweging die we met z'n allen nog moeten maken. Maar daarbij komt eigenlijk onze belangrijkste afweging om te zeggen van... we, we willen niet maximaliseren. Om, omdat je dan ook meteen zegt, ja, dit is maximaal. En het is meer nu, dus u, u moet er wat mee. Nou, dat, dat wil je niet, want we hebben ook kentgetallen. ...kentgetallen die dingen aangeven. En je hebt het over je liquiditeitspositie, over je dep En natuurlijk zit er een, een verhouding tussen, tussen die, die percentages en percentages van de balans. In, in feite zit dat ook in... Dus wij willen die kentgetallen zo, het liefste die zes getallen laten bewegen... ...en met elkaar telkens de overweging maken van hoe hoog iets moet zijn... We hebben ook gezegd, van als we grote investeringen doen... dan kijken we naar die kentgetallen. Wat is de effect op de kentgetallen? Dus stel dat we wel zeggen voor een project... halen we 2 miljoen uit die algemene reserve. Dan gaan we meteen die kentgetallen veranderen. Nou, en het kan best wel eens zijn... Meneer Tone. U zegt nu uh, een project. Als we daar 2 miljoen nodig hebben, dan halen we dat eruit. Maar denkt u dan aan projecten of andere projecten? Want voor de ruimtelijke projecten hebben we, reserve we hebben de reserve stedenbouwkundige ontwikkeling of zoiets. Dus, daar, dus daar, daar, daar, kunt u, daar hoeft u dus geen geld te halen uit, uit de algemene reserve. Overigens zie je bij heel veel gemeenten dat je een algemene reserve hebt. En dan staat daaronder nog algemene reserve stedenbouwkundige ontwikkelingen. Of stedenbouwkundige investeringen en dat soort dingen. Maar het gaat er even om, waar, voor wat voor projecten, ik kan me geen ander project dan ruimtelijke projecten uh, bedenken, die zoveel investering vragen. Ja, ik, bedo ik, heb, ik bedoel helemaal niet specifiek een project hoor, ik, project met, het kan ook gebruikt worden voor... voor, voor uh... ...onderhoud van wegen, straten en pleinen... ...omdat we vinden dat we een upgrade moeten doen. Dat noem ik ook een project. Dus daar gaat het op dit moment niet om. Het gaat erom hoe we dat mechanisme benutten. Dus in die zin raad ik hem af. Maar hij wordt wel straks onderdeel van, van, van wat wij hebben gezegd... ...waar we mee komen met die investerings, strategische investeringsnota... ...en die bestedingsruimte. Want daar ga je er nog wel eens wat over zeggen... ...in relatie tot die zes kentgetallen die er zijn dus in die zin ontraad ik hem, maar we nemen hem wel mee van goh, ja op welke hoogte moet het dan blijven in relatie tot die zes kerngetallen um, dan de, het abonnement uh, van dat u zegt het is geen vrijblijvend verzoek uh, maar het is een opdracht die u aan de raad heeft gegeven ben ik het met u eens maar ik, u heeft ja, u heeft daar wel een punt en u zegt ja, maar, u houdt ons lekker scherp dat vind ik ook goed hoor dat u dat doet want dat heb ik in het verleden zelf ook altijd gedaan. Dus wat dat betreft neem ik u niks kwalijk. Uh, maar we, we hebben natuurlijk wel op, op die bewuste pagina... heel duidelijk uitgelegd waarom we er nog niet mee komen. Dus het is niet zo dat we, dat we hebben gedacht van... God, we komen er nu, nu niet mee. Ja, en er zijn nog inderdaad een aantal ontwikkelingen... Hè, die, die, de grote projecten waar de gekse op zitten. Hoe die, hè, de, de, hoe die zich ontwikkelen. Het Watertorenplein, het Battersplein. De entree... Bijvoorbeeld, ja, daar staat nu een bedrag van uh, in de risicoparagraaf van 1,25 miljoen genoemd. Nou, wij hopen, en dat, daarom kan ik deze motie wel ondersteunen... want wij moeten inderdaad bij de begroting 2017 duidelijkheid aan u geven hierover. Dus, die, die, dus wat dat betreft heb ik geen moeite met uh, dat u zegt van dat we daarmee moeten komen. Ehm... Um, dus wat dat betreft, geen probleem. Dan de, de motie van het uh, CDA opzet en D66. Ja, uh, de const u constateert dat enzovoort enzovoort. Maar het lijkt ons niet verstandig bijvoorbeeld de 1 miljoen uit te trekken voor de uh, lastenverlaging. Om onze schuldpositie te verlagen. U moet weten dat onze schuldpositie voor de helft, ik dacht zo'n 17 miljoen is opgebouwd uit een, uh, een bedrag met een vaste rente. ...van volgens mij 4,75 of 4,95. Daar kunnen wij niet veel mee doen. Dat levert niks op. En de rest van wat wij lenen... ...is, uh, is die 1,25% gemiddeld. Dat is, dat is dus niet veel hoger als dat. Dus, dus het zet op die manier geen, niet zoveel zoden aan de dijk. Uh, als je die schuldenpositie verlaagt... ...kan je weer minder investeren. En als je... Ja, wij zeggen van, dat ziet u ook in wat wij noemen diepte dat wij juist wel aan het ambitieniveau willen werken. Dus wij ontraden dat u zegt van, van met die schuldpositie... dat u zegt van, ja, wij hebben een idee over, uh, dat u het voor economisch klimaat en toerisme moet gebruiken... en voor de kwaliteit van de openbare ruimte. Nou, in feite ziet u al in een aantal PM-posten dat staan... Want er staat iets over dat fonds, er staat iets over de MRA en over al dat soort dingen. En als die kiosken bevallen, willen we daar misschien ook wel mee door. Uh, de openbare ruimte, uh, bijvoorbeeld, de, u krijgt eerder een discussie met ons over het stationsplein. Hè, dat, dat, dat, als dat uh, DO er is, hebben we al gezegd, van, nou, als we dat mooie kwaliteit willen maken, hebben we ook extra geld nodig. Dus dat zit erin. Dus ik zie deze motie als meer buiten dan met die precies, want daar verschillen we echt van mening, denk ik. De, als ondersteuning van, uh, van, goh, u gaat die kant op, maar we hebben hem niet echt nodig. Want volgens mij geeft u voorjaarsnota voldoende ruimte. En met het, ook het verhaal van de heer Tonen erbij, uh, dat we echt in 2000, voor de begroting 2017 met keuzes moeten komen. Zien wij even wel zitten. Misschien dat u nog samen nog wat, wat kunt bekijken hoe u daarmee omgaat. Misschien moet u er even over schorsen. Maar wij ontraden in deze vorm. Maar we ondersteunen wel het geld waar we dat voor moeten uitgeven. Dat, uh... dat is het, meneer Blijs. Mag ik een vraag stellen nog? Nee, want u zegt uh, die 1 miljoen... Um... Uh, die zet geen zoden aan de dijk... maar een, een, of een kleiner bedrag zou dat dan wel nog verstandig zijn... gewoon om hey, risico's een beetje te spreiden... ook een beetje afbetalen. Is dat niet handig? Nou kijk, we, we, hebben, we, hebben, een, we hebben een bepaalde Dames en heren, we, hebben, we zien groei. We zien dat die kengetallen de positieve kant op blijven gaan. Dus de mate waarin je investeert... die moet je daarop afstemmen. Kijk, als, als, als nu structureel onze... onze Schuldenpositie structureel problemen zou geven, en er nu door eenmalig iets te doen er feitelijk ruimte ontstaat, dan heeft het zin. Door, rent, door schulden af te lossen die met hoge rente zijn enzovoort. Maar dat is niet aan de orde. Dus ik denk dat het weinig zoden wat dat betreft aan de dijk zet. Dank u wel, meneer Bluis. Wethouder Kuipers. Ja, ik heb één motie, dat is de motie van de VVD over het innovatiefonds. Um, ik raad het af om die motie aan te nemen. Ik zal uitleggen waarom. Uh, het innovatiefonds dat is een van de 60 punten uh, die uh, is uh, opgenomen in het convenant Rieten en Visie. We hebben destijds met elkaar afgesproken, en het staat ook in het convenant, uh, dat draagvlak natuurlijk belangrijk is, maar dat het ook belangrijk is dat we daarvoor uh, met de ondernemers in gesprek gaan. Onder andere om uh, dat convenant op te gaan stellen. We hebben destijds ook gezegd, dat doen we. Door uh, te gaan werken met vertegenwoordigers van de ondernemers. Die zijn in een kernteam verenigd. En wij hebben uh, de afgelopen periode grote stappen gezet met het kernteam samen. Voor mij zit dus ook. Uh, het draagvlak voor een, belangrijk, uh, uh, een belangrijke mate in hoe dat kernteam nu functioneert. En ik zou het echt een verkeerd signaal vinden als we op dit moment uh, eigenlijk vanuit de politiek nieuwe voorwaarden gaan stellen. Uh, bijvoorbeeld uh, door, uh, waar nu geen sprake van is, over de regels van een bedrijf investeringszone uh, eigenlijk te gaan hanteren. Uh, want het signaal wat we dan eigenlijk geven is dat we, dat we toch vanuit de politiek ingrijpen in de werkzaamheden die het kernteam nu, uh, nu verricht. In dat verband niet onbelangrijk. Het kernteam is nou juist op dit moment heel erg drukdoende met dat draagvlak. Uh, er zijn avonden georganiseerd. Uh, daar ben ik overigens zelf ook, uh, ook uitgenodigd aanwezig geweest. Um, en ik weet dat men daar serieus werk van maakt. Maar ik zou het verschrikkelijk jammer vinden als wij nu vanuit de politiek eigenlijk inmengen in wat het, uh, het kernteam aan het doen is. Niet in de laatste plaats omdat we op een later moment dit jaar over het innovatiefonds met elkaar zullen spreken. En, en dat waar het gaat over uh, het eventueel invoeren van een reclamebelasting. U natuurlijk ook zelf de reclameverordening uh, uh, dient vast te stellen. Dank u wel meneer Kappers. Dan resteren twee... Punten. Ik ben aan het bladeren. Allereerst het abonnement van Partij van de Arbeid en Sociaal Zandvoort... En dat heeft al wat meer voetjes in de aarde gehad over de openbare ruimte. Ik vervang wethouder Chalik en dan openbare ruimte staat deel B en de uitwerking daarvan. Linksom of rechtsom, ik kan van alles weer met u gaan bespreken, maar de essentie staat in de stukken. Het is een complex traject... ...waar echt ongeveer twee jaar voor nodig is met vrij veel capaciteit met in- en externe partners en participatie. Het lukt ons gewoon niet om dat te realiseren zoals nu in het abonnement wordt gevraagd. Dat is de harde realiteit. Wij starten er in 2017 mee. Waar het college aan wil werken is dat we kijken of we wellicht iets eerder al kunnen beginnen... En ik vind het meer dan vanzelfsprekend dat wij uw raad daarin meenemen. En dat we ook in het plan van aanpak aangeven wat de tussentijdse eikmomenten zijn... ...zodat u ook vinger aan de pols kunt houden om te bewaken dat het dan ook tijdig doorlopen wordt. En dat we niet tussentijds met hiccups krijgen zonder bij u terug te komen. Dat is het enige wat ik nog als gebaar van goede wil kan doen. Want feitelijk is het zo, die capaciteit is er niet en de ruimte ook niet en het complex... Het is te complex om het versneld naar voren te halen. Het spijt mij, het is geen onwil, maar het is een gegeven. Dan euh, de motie van de VVD, motie systeem Raadstaal. Ik had hier staan, volgens mij zijn de beelden wisselend qua effecten. En daarmee doel ik op van, is nagezocht wat de ervaringen zijn van vergelijkbare gemeenten op het effect van kijkers en luisteraars. Want dat vind ik interessant. We praten hier over een bedrag met een meerjarig kostenaspect. Dat zou ik u willen meegeven. Het college zit er in die neutraal in. Maar het is wel altijd nuttig om de, dat als verificatie nog te doen voordat je een voorstel zegt ja of nee. Dat geef ik u mee. Dan zijn we rond volgens mij vanuit het college en ga ik naar de tweede termijn. Meneer Sandberg. Ja, voorzitter, dank u. Uh, ik verzoek u om schorsing. Hoe lang wilt u schorsing, meneer Sandberg? Uh, ik denk dat 15 minuten uh, wel... Vijftien? Of ja, korter? Nou ja, 10 minuten. We proberen 10 en dan kom ik weer bij u terug. De schorsing. you mm -hmm. Wat zullen ze vroeg en Ils se sont cachés dans un meer weten. Ze zullen het niet meer weten. Ze Ze zullen Des enfants, des enfants qui s'étaient trouvés au port du chemin, sur l'autour de tes vacances, c'est des hommes comme de chance. Il rentrecht chez lui, là-haut, vers le En de vijf. Voor de luisteraars thuis, dat heeft iets langer geduurd. Dat gebeurt soms, maar de tweede termijn gaat beginnen. Um, eens even kijken. Ik vermoed dat degene die abonnementen en moties hebben ingediend allen wel het woord willen. Dus ik noteer alvast uh, mevrouw Geuransson, meneer Tonen, meneer Mettes, meneer Sandbergen. Zijn er nog meer vrijwilligers? Kijk even rond voor de tweede termijn. Dat is niet het geval. Mevrouw Geuronsson is niet aanwezig. Meneer Kramer, Kramer u wilt het woord. Voor de VVD. Meneer Kramer. Dank u wel, voorzitter. Dat was ook niet helemaal de bedoeling als, als eerste te gaan, maar uh, oh. vooruit. Oh. <laughs> ja. Maar ik, ik probeer er een beetje vaart in te houden. Uh, ah. Wat betreft de motie die wij hebben ingediend voor het Zwarte Veld... Uh -huh. uh, nou ja, we waarderen de reactie van het college dat ze er onderzoek naar willen doen. Uh, wij denken dat het onderzoek overbodig is... en we willen graag van, van deze gemeenteraad een uh, besluit hebben... om het Zwarte Veld sowieso niet op te heffen als parkeerplaatsen. Uh, onlangs hebben we nog gezien dat op het Watertorenplein 140 plekken verdwijnen... Uh, Echt, Zandvoort heeft die parkeerplekken hartstikke hard nodig. In ieder geval de bewoners daar. Dus uh, wij willen dit, uh, deze motie sowieso ter stemming uh, brengen. Um, ik denk dat ik de andere moties uh, aan mijn collega's overlaat, Maar die zijn nu weer aangeschoven. Dus het is aan u om uh, verder het woord ja. te geven. Dank meneer Kramer. Dank ook voor de versnelling door alvast uh, even te duiden. Mevrouw Geurensom. Ja. Um, tweede termijn. En het uh, is aan u. U hoeft niks te zeggen. Als het antwoord nee is, dan ga ik door. Dank u wel, voorzitter. Um, dan toch even: want het, uh, er zijn natuurlijk een aantal amendementen moties ingediend om daar even een korte reactie uh, vanuit uh, ons op te geven. Um, met betrekking tot uh, PvdA Sociaal Zandvoort uh, maximum van de algemene reserve. Um, de algemene reserve, ik ben, uh, wat dat betreft is, eens, is niet bedoeld als, als spaarpot, maar meer om op een gegeven moment de risico's die zich voordoen in combinatie met de bestemmingsreserve om uh, die op te vangen. Maar om nu meteen een maximaal bedrag eraan te gaan zetten van 6 miljoen, dat is wat ons betreft een beetje te voorbarig, dus die zullen wij niet voorstemmen. Met betrekking tot de nota openbare ruimte gaf u aan dat er geen capaciteit voor is. Volgens mij is het ook zo dat je bij de voorjaarsnota je wens aangeeft. En dat je in dat kader ook zou kunnen zeggen van... Uh, zorg dat er een budget en een dekking tegenover staat. Zodat je uh, uh, de uitvoering wel naar voren zou kunnen halen. Dus dat wou ik ook het college in deze meegeven vanuit een wens. En dan zullen wij deze wel steunen. Met betrekking tot het... Uh, die was leuk. Een amendement is geen vrijblijvend verzoek aan het college, maar het betreft een raadsopdracht die feitelijk uitgevoerd moet worden. Daarvan zegt de, de wethouder een mea culpa. Dat is correct. Want feitelijk had je het natuurlijk ook kunnen vertalen als een motie van, van afkeuring die de heer Tone feitelijk had moeten indienen. Als dat zo zou zijn. Maar in deze denk ik dat die, dat die overbodig is, want er is een toezegging op. Met betrekking tot de motie van OPZ D66 CDA over de Gelden. De besteding van de middelen, uh, die is apart. Uh, het college ontraadt hem, zeker als het gaat om de schuldenpositie en ik ben het met het college eens dat dit niet de juiste manier is. Maar als je gaat kijken naar punt 2 en punt 3, om besteding van middelen, uh, is dat natuurlijk heel sympathiek om daar geld voor t, uh, beschikbaar te stellen. Maar feitelijk geeft het college ook al aan, wij hebben in het... Voorstel een aantal posten die dat zouden omvatten. Daar zitten wel PM-posten bij, maar er komen nog met een nadere uh, invulling. Dus feitelijk is dit een overbodig amendement. En als het, uh, het zou de partijen feitelijk zeer gelet op de reactie van het college om deze motie in te trekken. Uh, onderzoekmogelijkheden, lastenverlichting uh, uh, die... ...kan feitelijk is die ook overbodig... ...want het college heeft daaromtrend al een toezegging gedaan... ...of die lastverlichting mogelijk zou zijn. Motie behoud Zwarte Veld hebben we al over gehad. Motie draagvlak Innovatiefonds. De wethouder zegt we gaan niet ingrijpen in de werkzaamheden als, van het kernteam als politiek zijne. Nee, waar het hier om gaat is dat wij uiteindelijk als gemeente... ...gaan wij een reclamebelasting invoeren. Dat wordt een verplichte belasting... Op het moment dat je die belasting gaat invoeren, vind ik dat het essentieel is dat daar aan voorafgaand duidelijk is of het draagvlak is. Dat is ook de essentie in de tijd geweest. Het kernteam geeft aan dat het draagvlak is. Maar als het kernteam kan aantonen dat de leden die bij de vereniging behoren, maar ook de niet-leden, want die vergeet van dan in deze, dat het de draagvlak is. Dan wij, zouden we die motie kunnen aanhouden. Maar dat is namelijk...